Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In de Waard is een sportvliegtuig twee inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond half twaalf, ten zuiden van Gouda. De Cessna was een kwartier daarvoor opgestegen van Rotterdam-De Heek Airport. Volgens een ooggetuige maakte het toestel een beweging die leek op een looping. Het vliegtuigje werd verhuurd door een bedrijf voor rondvluchten, vliegles en luchtreclame. Medewerkers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar het ongeluk. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft vorig jaar twintig keer aangifte gedaan... van bedreiging of agressie tegen inspecteurs. In het jaarverslag staat dat er twaalf keer sprake was van fysieke agressie. Ook werden medewerkers van de NVWA bedreigd. De autoriteit denkt dat haar nieuwe aanpak kan leiden... tot meer weerstand en agressie. De NVWA inspecteert minder willekeurig... en gaat vooral op bezoek bij bedrijven... die daadwerkelijk worden verdacht van een overtreding. Giuseppe Conte, de beoogde nieuwe premier van Italië... heeft mogelijk een foutje op zijn cv staan. Hij zou hebben gestudeerd aan de New York University... maar daar zeggen ze hem niet te kennen. Conte is een grote onbekende Itali in de Italiaanse politiek. De coalitie van de populistische partijen Lega en de Vijf Sterrenbeweging... schoof hem naar voren als nieuwe premier. Op het cv van de hoogleraar privaatrecht dat op websites van Italiaanse instanties staat... is te lezen dat hij tussen 2008 en 2012 iedere zomer aan de New York University verbonden was. Maar de New York Times meldt dat niemand daar de Italiaan kent. Een Belgische jihadist is veroordeeld tot de doodstraf in Irak. Hij vocht voor IS en werd na de strijd in Mosul opgepakt... De 29-jarige Belg uit Verviers gaf eerder toe dat hij kindsoldaten heeft opgeleid en hij was te zien in een video van IS na de aanslagen in Brussel. Het weer nog geregeld zon, wel vooral in het midden van het land wolken. CFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 I look in the drugstore. But is it here? No, it don't come here no more. But <laughs> well, I tell you what, I saw you. You were sitting behind us down at the pin.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 After now, we're friends. Wish upon a star if that might.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 the